De komende uren moet het verkeer in de Randstad rekening houden met zware tot zeer zware windstoten en veel files. We verwachten een zware spits. Nu al 150 kilometer files. Dit zijn de uitschieters. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp, drie kwartier extra door een truck met pech. Verderop bij Delft naar Rotterdam zijn ze aan het doseren omdat het extra druk is bij de Beneluxunnel. Dat heeft alles te maken met de afsluiting van de A16 Rotterdam Breda. Daar is een lege vrachtwagen aanhanger gekanteld bij de Van Brinoorbrug. Anderhalf uur vertraging en ook de A20 staat muurvast in beide richtingen bij het Plein. De N201 is dicht uit Hoornhoofddorp. Daar is in de buurt van Schiphol een lege vrachtwagen gekanteld. Het treinverkeer heeft ook overlast. Tussen Amsterdam en Breda rijden geen hoge snelheidstreinen. en Veel andere treinen rijden met vertraging of zijn uit de dienstregeling genomen vandaag. Tot zover de verkeer.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Muziekboulevard. Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag 23 februari, 4 uur. Dus tijd voor Muziekboulevard Live. Oftewel, Hans zonder zijn vrienden in de middag.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 De kolom van Mendy Schor om half vijf en natuurlijk het weer van het komend weekend om half zes. En de spreuk van vandaag is, denk niet dat jij niet goed genoeg bent als de mensen je verlaten. Waarheid is, ze waren gewoon nog niet klaar voor hetgene jij te bieden hebt. En ik begin vandaag met Cock Robin, The Promise You Made. I laid down my love to come to your defense Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind, I'm running round a cold and empty space. Just put your arms around me. de agenda van februari en maart de 26 e muziek op zondagmiddag huisconcert Studio Anthony Oosterparkstraat nummer 24 tot en met 19 maart van Mondriaan tot Dutch Design tentoonstelling in het Zandvoort Museum en dan hebben we nog gallery de wachtkamer, permanente expositie 24 kunstenaars in Jupiter Plaza zaterdag en zondag van 12 tot 4 en maart, dat is de 4 maart de WEC Race Final Four ...circuit Park Zandvoort. En ook de vierde stijldansavond in de Krocht. Dansschool Dolderman, aanvang om acht uur. <middels>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 Het gezicht van vandaag gaat over vrede en vrijheid. Mag ik bij je binnenkomen, me koesteren in je hart... samen door het leven stromen, vol van liefde en soms smart. Delen wat er is in ons leven. Vrede, vrijheid wil ik je geven. Aandacht, zorg, vertrouwen om te leren van elkaar te houden. De Verkeersinformatiedienst waarstuurt iedereen die de weg op gaat... om extra voorzichtig te rijden wegens code oranje. Ook wordt er een zeer zware spits bewacht. Op de N201 bij Hoofddorp is een aanhanger met een vrachtwagen... half omver gewaaid. Dat zorgt voor een file die snel oploopt. Eerder ging er ook op de Houtribdijk, tussen Enkhuizen en Lelystad een vrachtwagen op zijn kant. De VED, de Verkeersinformatiedienst, adviseert vrachtwagenbestuurders... die zonder lading rijden om hun lui huif te openen... Op die manier ondervinden ze veel minder wind en veel minder hinder. Automobilisten worden geadviseerd extra voorzichtig te rijden op bruggen en viaducten. Verder ze vaak het meeste wind vangen. Het is op een plek als het Rotterdam-Polderplein dus extra goed oppassen met de harde wind. Verder roept de dienst op om voldoende afstand te bewaren... en het is raadzaam om in deze verraderlijke omstandigheden zo voorspelbaar mogelijk te rijden. Plotseling inhalen is wat de VID betreft bijzonder een no-go vanmiddag. Of winter Altijd weer ZFM well, This car is automatic It's systematic It's hydromatic Why well, it's a greased lightning like it. Look at some overhead lifters and a four barrel bar Keep talking Fuel injection Cut up and crow Waiting at the door, you know that ain't no shit. Here they get lots of tits. Breeze light, no, no, no, no, no. no you're burning up of your no, you're coasting through the no, crossing through the cloud the cloud drive. Breeze no, the De kolom van, van de week. week. Van, van, van. Grenzen sluiten. Bij mensen die drastische gevolgen inzetten, speelt angst een grote rol. De angst om controle kwijt te raken. De angst om het overzicht niet meer te kunnen overzien. Macht glipt uit hun handen. Ze verliezen de besturing en daarmee ook een stukje van hun zelfrespect. Hij praat onder het mom van luisteren naar het volk. Maar volgens mij gaat het meer om het binnenhalen van zakelijk gewin. Maar ooit zal ook hij tegen de land lopen. Zelf de machtigste man van Amerika zou moeten samenwerken. Het ging nog met een gemak om iedereen te ontslaan... die tegen zijn inrijdsverbod was. Maar eerlijk is eerlijk. Natuurlijk is het reëel. Om na te denken over de opties in zaken vluchtelingenbeleid. Eén optie daarvan de grenzen sluiten. Maar hoeveel sluit je daarmee af? Afsluiting van de wereld? Het is wat kortzichtig denken. Niemand wil de criminelen en of rechtsradicale personen... met open armen ontvangen. Ik ook niet. Maar het percentage onder de mensen die zo binnenkomt is klein. Dat je daarmee een groot aantal mensen bestempelt... met een tatoeage die niet te verwijderen valt. veiliging aanscherpen? Jazeker. Misschien betekent dit niet altijd meer mensen, maar dieper onderzoek. Signaleringen goed documenteren. En mogelijk eerder arrestaties op basis van bevindingen Of aanpassen wetten, waarmee rechtsradicale volgelingen eerder opgepakt kunnen worden. Of haatimams strenger vervolgen. En dit zou hetzelfde betekenen voor Hitler-aanhangers. Bepaalde sites op internet ontoegankelijk maken. ...sneller mogen ingrijpen als gevolgde potentiële aanzagpegers opmerkelijke acties verrichten... ...en ons realiseren dat er niemand is die ooit alle pogingen kan onderscheppen. Dat is onmogelijk, want bescherming zou nooit op alle plekken tegelijk kunnen zijn. Maar als we praten over vluchtelingen die hier met de beste bedoelingen worden binnengehaald... ...en dan rottigheid willen schoppen, die zou ik geen keuze meer willen geven... Liever laat ik die mensen die we van een enorm geluk spreken dat ze hier mogen worden opgevangen. Die de opvang waarderen. En die we zo mogelijk weer een stukje veiligheid en geborgenheid kunnen geven die ze zijn kwijtgeraakt. Het is voor die mensen voor wie we het blijven doen. Mandy Schorel. Verkeerspolitie heeft bij de wegwerkzaamheden op de Zeeweg... bij het Ecoduct Zeepoort... woensdag 16 februari tussen half 2 en half 5... een snelheidscontrole gehouden. Ter hoogte van de werkzaamheden... geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. Meer dan de helft van de 711 passerende auto's... die werden gecontroleerd kregen bekeuring... voor te hard rijden in de bus. De hoogtgenokeerde snelheid was 67 km per uur. Alle overtreders krijgen hun boete toegestuurd. Dus... Mensen, degene die de zeeweg afgaan, pas op bij die ecoduct dat u niet te hard rijdt. Like a lie beschrijving Culinair. Culinair Zandvoort, dat duurt nog wel even, maar... en die zal dit jaar in het weekend van 23 tot 24 en 25 juni plaatsvinden op het Gathuartplein... enthousiaste horeca-medewerkers die willen deelnemen kunnen zich tot 1 maart aanmelden. De voorbereidingen voor de negende editie zijn in volle gang. Ondanks heeft de organisatie een brief gestuurd naar de lokale restaurantshouders met een uitnodiging tot aanmelden... Wanneer er meer inschrijvingen binnenkomen dan dat er beschikbare plaatsen zijn... zal er een loting plaatsvinden. Iedere ondernemer heeft op deze manier gelijk kansen om deel te nemen. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar zou u het toch wel willen aanmelden... kijk dan op www.culinaire-zandvoort.nl Hier vindt u het reglement en het inschrijfformulier. Scheel kijkt zie dubbel. Wat ziet iemand die juist naar buiten kijkt? Als je scheel ziet, kijken je ogen niet precies dezelfde kant op. Wanneer je met één of beide ogen naar opzij kijkt, is het ook een vorm van scheelzien. Er is een medische term voor: exotropie, of ook wel divergent strabisme. De oorzaak is niet altijd duidelijk. Bij kinderen leidt het niet per se tot problemen. Je goede oog kan het beeld van het scheefstaande oog onderdrukken, waardoor je niet dubbel ziet. Maar op latere leeflijf lukt dat niet meer. Daardoor krijgen de hersenen twee verschillende beelden binnen die ze niet meer goed kunnen combineren. Het resultaat is dat je, net als bij scheelzien, waarbij de ogen naar elkaar toe zijn gaan staan, dingen dubbel gaat zien en je moeite hebt met diepte te herkennen. Vaak gaat ook de algemene zichtkwaliteit van het afwijkende oog achteruit.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 Je bent zoveel voor me geweest Een moeder, een dochter De mooiste vrouw Maar als altijd met iemand Die nooit iets zeker weet Vond mijn twijfel van ons geluk Maar vanavond ben ik hier terug. En ik vraag je I'm hey. hey. ...met bijenwas. Wij ook samen... ...wordt donderdag 2 maart... ...gezamenlijk geschilderd met bijenwas. Van half 2 tot 4 uur... ...wordt er onder leiding van Margret Broertjes... ...schilderijen en pimpenpotjes gemaakt. En pimpenpotjes gemaakt. Wat een mooie naam. De kosten zijn 3,50. Inclusief koffie en wat lekkers. Opgeven is noodzakelijk en kan via... 023 5740 330. Ik herhaal... 023 57 40 330 All worried and mourning Carried away By a moonlight shadow Lost in the river Last Saturday night Far away On the other side He was caught in the middle Of a desperate fight And she couldn't find How to push through The trees They whispered in the evening Carried away her moonlight shadow sing a song of sorrow and grieving carried away by her moonlight shadow all she saw was a silhouette of a gun far away on the other side he was shot six times by a man on the road and she couldn't find how to push through I stayed I pray, I see you in heaven far away I stay, I pray, I see you in heaven far away 4 a.m. in the morning Carried away by a moonlight shadow I watched your visions forming Carried away By a moonlight shadow Star was light In a silvery night Far away On the other side Will you come to talk To me this night She couldn't find how to push Through I stay I pray I see you in heaven Far away I stay I pray I see you zijn leefopname van Miss Montreal. Midnight, Moonlight Shadow. Ja, geweldig plaatje. Ja, het is er wat altijd. We gaan nog één plaatje draaien voor het nieuws. En daar komt hij, Bill Haley en de comments. Blueberry Hill. I found my On Blueberry Hill In the willow plain Love's sweet melody But all of the Ik denk het eerste uurtje sluit ik lekker af met een lekker rustig liedje van de Shadows. Ik zie u graag weer terug naar het nieuws en de boodschappen. Tot straks.